9 uur. Eva de Jong met het NOS-journaal. In Rusland zijn enkele websites van groepen die kritiek hebben op het Kremlin uit de lucht. Volgens een woordvoerder van een onafhankelijk radiostation gaat het om een aanval van hackers bedoeld om berichtgeving over misstanden bij de verkiezingen te voorkomen. De Russen kiezen vandaag een nieuw parlement. De Partij Verenigd Rusland van premier Poetin zal de grootste worden, maar mogelijk wel de tweederde meerderheid in de Doema kwijtraken.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 De A4 is in de richting Amsterdam naar verwachting nog tot het begin van de middag dicht. De politie gaat met een helikopter boven de weg vliegen... om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het ongeluk. Op het Indonesische eiland Bali is een jongen van 14 vrijgelaten... die vast zat omdat hij een paar gram marihuana op zak had. De jongen komt uit Australië en werd tijdens zijn vakantie opgepakt. Zijn zaak leidde tot beroering, vooral omdat hij zo jong is. Hij zou hebben beloofd dat hij na thuiskomst hulp gaat zoeken... De jongen heeft twee maanden vastgezeten. In Indonesië kun je voor drugsbezit maximaal twaalf jaar krijgen. In het verleden zijn aan Australiërs vaak hoge straffen opgelegd. Dat leidt tot voortdurende spanning tussen Australië en Indonesië. De tweede speeldag van de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland is uitgesteld. Het hockeyveld in Auckland is na hevige regenval onbespeelbaar. Vanochtend zou Nederland spelen tegen Duitsland... maar alle wedstrijden zijn verplaatst naar morgen. Het weer bewolkt met heel af en toe wat zon. In het noorden en de uiterste zuidoosten kans op regenbuien. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 7 graden land in maart tot 10 aan zee. Vanavond overal regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB B-verkeersinformatie, u hoort het zojuist al in het nieuws. De A4 in de richting van Amsterdam, daar is vanochtend vroeg een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Zoete Woude Dorp. is de weg afgesloten. Dat blijft de rest van de ochtend zo volgens Rijkswaterstaat. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Utrecht of Wassenaar. Niet knallen of vergassen en toch geen overlast op Schiphol. Dirk Tanger weet de oplossing. En Joak, ook Joop Atsma laat er zijn licht over schijnen. Geen Janine Abbring vandaag, maar wel een tweede uur van Vroege Vogels. Deze zondagochtend 4 december wordt er, met vroege vogels radio op de achtergrond... vast en zeker nog druk geknutseld in huis. Voor de duurzame diehards die echt tot het gaatje zijn, uh, gaan, zijn er gelukkig heel wat websites te vinden... met tips voor de ecologisch verantwoorde surprises. Gebruik stro en leem in plaats van papier maché of afgedankte en gevlochten fietsbanden in plaats van vuilniszakken. En ook de zak van de Sint is tegenwoordig van duurzaam Fairtrade Jutte. En bij de cadeautips kwam ik toch wel HET speelgoed van 2011 tegen. Voor de gadgetfreaks die het prutsen aan bouwpakketjes eh, graag combineren... met een duurzame blik op de toekomst, is eh, de powerhouse... Een bouwpakket waarmee je een huisje maakt met zonnecelletjes, een windmolentje, muurisolatie, waterzuivering en spaarlampjes. In de categorie jong geleerd is oud gedaan. En het geheel is ook om te bouwen tot zonneoven, zeilauto, windmeter of plantenkas. En is u dat iets te ingewikkeld? Kies dan voor de zoutwaterraceauto. Een piepklein autootje met een brandstofcel... dat een kwartier kan rijden op slechts een paar druppels zoutwater. En dan nog een stichtelijk gedichtje daarbij in de trant van... Een zoutwaterauto, wend er maar vast aan. Het duurt nog maar heel even, want een auto op fossiele brandstof... dat ga jij niet meer beleven. Nou, misschien nog even opbroeden. Even Ivo bellen. Dat was het snelle deel, het Aleko, uit de Overture in G. Groot van de Amerikaanse componist Alexander Renegal. Welkom in tuinreservaten.nl het is zover. De volledig versteende tuin die Frans en Yvonne drie maanden geleden aantroffen bij hun nieuwe woning is omgetoverd tot een tuinreservaat. Dankzij de hulp van Mike van Lommel is het een tuin geworden waar insecten, vogels, zoogdieren en mensen zich thuis voelen. Deze week is de tuin bedekt met een deken van bladeren en nu moeten de laatste bollen er nog in. Carla van Lingen en Mike gaan voor de laatste keer langs bij het kersverse tuinreservaat in Dedemsvaart. Even je, je tuinschoenen Frans. Ja, precies. En die bolletjes zitten in die kassen. Oh ja. ja. Kijk aan. Dat ziet er even anders uit. Ja. Het verandert iedere keer als ik hier kom. Hé, oh, hey, die Mike. Wat heb je allemaal bij je? Oh, ik had nog wat restjes uit de eigen tuin. Dus ik heb wat vergeetmenietjes mee, die in het voorjaar lekker uh, gaan bloeien. En wat akkeleitjes. En van die kruipaardbei, die eigenlijk oh, ja. overal tussendoor trimt, ja. Maar lekker gauw vult. En als je die niet meer leuk vindt, kan je hem er zo uit trekken. En hier van die rode, uh, echte rode kleine aardbeitjes, krijgt hij, ja, ja, het smaakt alleen nergens naar, maar uh, oh, die zijn <laughs> het ziet leuk. er wel gezellig uit. En je ziet, we hebben nog wel ruimte. Want als je al die planten bij elkaar ziet, dan denk je... dat wordt één grote, volle tuin, maar... Ja. Je kunt aardig wat planten kwijt in een tuin, hè? Ja, maar je zult je waarschijnlijk ook verbazen als het dan voorjaar is... hoe dat dan toch uitdijdt, hè? Ja, precies. Ja, ik verheug me erop. Want alles gaat natuurlijk groeien mm. en bloeien. En uh, dan weet je pas echt hoe het wordt, hè? Maar dat is leuk geworden, want uh, maak je vertelde, dan maken we hier een muurtje en dan komt daar wat aarde tegenop. Het is echt een heuvel. Ja, goed, hè? Ja, hartstikke leuk. Een boompje staat erin, rechts bij de garage, bij, in, in de boshoek, hè? Ja, klopt. Daar hebben we een uh, meidoorn staan ja nee, dat, dat staat appeltje dat staat, dat heb ik nog gezien in de pot maar dat staat er mooi bij met die rode echt rode appeltjes hè ja absoluut. die staat heel trots te zijn daar, <laughs> met zijn nieuwe plekje ja. en voor de rest is het natuurlijk uh, ja wachten nu hè heel ja. lang wachten maar we, er zijn uh, bolletjes aangeschaft, heb ik gehoord. Dus die kunnen we zo nog even de grond inzetten. En dan hebben we in ieder geval van het voorjaar gelijk wat bloei. Dat is ook altijd leuk. Ja, want we, dit, dit is onze laatste sessie uh, in, het, uh, in het najaar voor de winter. Hè? Ja. En dan ga jij een winterslaap, wij ook. Uh, althans wat dit project betreft. Ja. <laughs> en dan, nee, dan ben ik heel benieuwd, komen in het voorjaar weer kijken. Als de, als de bollen bloeien, hè? dat vind ik wel een mooi moment. De bolletjes. Laat eens even zien, wat heb je? Ja. Ja. Nou, even kijken. Dit zijn tulpjes. Oh, dat zijn verwilderingstulpjes. Bosstulpjes. En uh, ui, trommelstokjes. Dat oh, is leuk. heel leuk ja. voor op een zonnig plekje. Narcissjes, ook altijd leuk. Ook verwildering. Oh, die is mooi. Kifietblompjes, ja, die kunnen een beetje bij de vijver in de buurt. Hè. Die, ja, die vinden die het wel praktikker. lekker als ze een beetje natte voeten hebben. En uh, anemonen, bosanamoontjes, dat die kunnen in op... ja, mooi niet ik Zo ook in het voorjaar, hè? ze ja. Ja. zijn het blauwe. Uh, dat staat er niet bij. Het kan blauw of wit zijn. Meestal is het gemengd als je het koopt. En dit is ook een ui. Dit is een grotere. En is mooi, hè? He? Die hebben o, van die ronde, ronde bloemen. Ja, ja. Die zijn uh, niet heel vroeg in het voorjaar, maar die volgen mooi de anemoontjes op. Precies. Mm. Ja, dus, uh... dus, heb al... dus... Heb je al een plan Waar je ze neerzet? Ja, daar hoef je geen plan voor te maken. Want ze hebben allemaal hun favoriete standplaatsen. Dus uh, de bosbollen uh, gaan we in het boshoekje zetten. En de zonnebollen die gaan we in de zonnehoek zetten. En de moerasbollen in, de, in het moerasgedeelte. Dus, zo simpel is het Zo gewoon, simpel ja. is het, <laughs> ja. En omdat het allemaal botanische soortjes zijn... Uh, zullen ze zichzelf uh, mooi verwilderen en vermeerderen. Dus dan heb je elk jaar meer. Wat ik ook leuk vond is, uh, Mike zei, haal uh, bladeren. Ergens nu dus, hè. En toen we die verspreid hadden, toen, eh, nou, dat geeft zo'n ander beeld, hè. Ja. dat is nu al leuk. Het is eh, echt het idee alsof het al een stuk bos is hier rechts, maar ook links, eh, die, die bladeren. Ja, dit is een echt een hele uit. mooie hoek, want toen ik de allereerste keer kwam was dat een heel klein strookje met een paar stijve hortensias erin. Ja, een halve meter eh, van de muur af, dat was het. En het leuke is, eh, je moet even aan die kant komen kijken. Ja. Ga maar voor. Want dan zie je het effect oh, ja. van eh, de tuin van de andere kant. Ja. En dan zie je ook hoe leuk zo'n muurtje is, wat Mike bedacht heeft. Ja, dat ziet he, dus prachtig er is prachtig. uit. een afsluiting met van de heuvel. De stenen, dat is ook toch wel leuk? He? Ja, klopt. Ja, ja, heel symbolisch eigenlijk. Ja. En de eerste vogels zijn al geland. Op jou, uh, ja, want je hebt een voedselplaatje bij, uh, bij de raam We Jaap, maar dat is een, een koutje. Die komt elke dag even wat brood smikkelen. Oh. En we hebben al uh, twee merels gespot hier en een... Roodborst, tussen de eerste bezoekers die uh, beginnen al te komen. Ja, en tussen die, al die bladeren hè, die, uh, die nou ja. in de tuin gebracht zijn. Lekker een beetje tussenschalen of, de, of ze nog spinnetjes kunnen vinden. Ja. Dat doen Roodborstjes, maar Merels ook heel graag. Maar ik kan niet wachten tot het inderdaad vol is, hoor. Want ja. ik zie nog heel veel zwarte aarde en mijn, ja, mijn handen jeuken om, <laughs> om daar nog wat aan te doen. Uh, maar goed, het is een, een kwestie van, dat gaat wel groeien voor, ja. De bollen erin, jongens, werken. Ja, ja is goed. Ja. Dan zullen we de kiefietsbloempjes neerzetten. We zeiden al, dat moet een beetje in het natte stukje, in het natte maar dat stuk, is hè? natuurlijk heel groot. Dus, uh... En ja. waar je ze goed ziet, hè? want ze zijn heel vruil, heel, uh, heel ja, teer. Ja, precies. een beetje bij de uh, rand zetten? Redelijk vooraan, ja. Oh, je kipt meteen de hele zak om. Ja, en dan wat verspreiden. Zo, dat is gedaan. Volgende. En dan doe je sowieso gewoon ja. maar lukraak. Ik bedoel, ik, ik ga bolletje voor bolletje, dat doe je dus niet. Nee hoor, nee, dat is nergens voor nodig. je wat geleerd. Ja, ja ik sta, sta voor... echt... Nee, dit zijn verwilderingsbolletjes. En als je die netjes op een rijtje gaat zetten, dan lijkt het heel stijf. En als je het ja. gewoon een beetje uitspreidt, wildverband noemen we dat... dan ziet het er veel natuurlijker uit. Ja, ja. En omdat ze toch zeg maar, kleine bolletjes weer gaan maken... krijg je dat het een mooi plakaat kort, ja. wordt. Ik zat te denken, Mike, zou het een idee zijn om langs het pad ook wat hondstraf uh, neer te zetten? Ja, uitstekend. Nou, de laatste. Ja. De laatste aardbei. Waar gaat die in? Zou die in de boshoek uh, niet leuk zijn? Of, uh... Ja, die is zeker wel leuk in de boshoek. Ja, hè? Ja, klaar. Vogelbadje ja, maar nog een, is gewoon, een harkje, he? He? want nou staan er allemaal dikke voetstappen. Ja, in de tuin. precies. We gaan nog even aanharken. He? Even aanharken. Ja. ja. lijkt goed. Nou, wensen we de tuin wel rust en tot volgend voorjaar. Ja, precies. Van de uh, LP, LP zeg ik, vroege vogels uh, viniel, 33 een derde jaar, uh, verschenen in uh, oktober tijdens ons uh, jubileum, hoorde u uh, Alec Rias van en John door. John Fillmore dat speelde hij op het afscheid van Midas in 2007. In het grensgebied van Nederland en Duitsland stroomt de Eems. Een getijde rivier, dus zes. Uur lang stroomt het water richting Waddenzee en daarna weer zes uur landinwaarts. Het grootste deel van de Eems stroomt aan Duitse kant, waar ze doorgaat voor de schoonste rivier van Duitsland. En wij kennen de Eems alleen van zijn brede monding, waar het water grauw is van het slip. Schrijfster en kunstenares Afge Steenhuis is geboren in Delfzijl, pal aan het water. Zij heeft de hele rivier afgereisd, stroomopwaarts tot aan de bron en er een boek over geschreven: Het Lied van de Eems. Tussen Petkum en Ditsum, aan de Duitse kant, vaart een veerpontje over de Eems. De pontbaas heet Jan Loman Broens, een voormalige visser. Verslaggever Henny Radstaak neemt uh, met Aafke Steenhuis de pont naar Ditsum. Hoe breed is de Eems hier? De Eems is hier van dik tot dik 1200 meter. Daar hebben we nog drie net staan, dat is een paling net. Wordt hij wel paling gevangen nog? Ja, om te leven is het te min. Dat is een beetje hobby voor ons. Want het is misgegaan toen hier ja, gebaggerd werd... Ja, ja, ja, ja. voor die grote scheepswerf ja, dat, dat, in Papenburg. in 1984. Toen vond ik aan met de baggerij. En wordt Azo constant minnen, minnen, minnen. Ja, daar kwam de speerwerk bie. Dat, dat was te min om, om, om van te leven. Hè? Ja. ja, dat sperwerk, weet je wel. Dat is die dam bij Gandersum. Staat, uh, Die is daar jaren negentig gebouwd, hè? Ja, toen werd er nog veel meer gebaggerd En toen werd het water zo vies hier dat, vis het, zuur, dat het zuurstofloos werd en dat de vis doodging. Ja. Het is zo dat, uh, ja, hoe ver zal het zijn? Een kilometer of vijftig, denk ik, stroomopwaarts, daar ligt Papenburg. De Meijerwerf begon steeds grotere schepen te bouwen. Eerst rivierschepen en toen veerboten. En toen uh, schepen voor, uh, ja, de grotere zeeschepen. En de laatste tientallen jaren bouwen ze de grootste cruiseschepen van de wereld. Die zijn gigantisch. Het zijn wolkenkrabbers. En als je die hier door de eems ziet varen, dan weet je niet wat je ziet. Dan denk je dat je een soort hallucinatie hebt. Enorme joekels die dan bewegende wolkenkrabbers door deze rivier die rivier moest voortdurend uitgebaggerd worden om die schepen te kunnen doorlaten en toen hebben ze op een gegeven moment hier een dam gebouwd met uh, er werd gezegd die dam is voor de veiligheid maar in feite was die dam om het, de Eems af te kunnen sluiten als het springtij is... dus als het water op zijn hoogst is, dan doen ze de dam dicht. Dan wordt het water in de Eems heel hoog uh, opgestuurd... en dan kan zo'n joekel van een cruiseschip kan er doorheen. Die kan van de werf af en die kan dan naar zeevaarden. Ja, die vaart dan naar de Eemshaven en ja. daar wordt uh, het laatste werk gedaan. Eigenlijk is die, die halve Eems wordt overhoop gehaald alleen maar voor die scheepswerf. Ja, alleen maar voor de scheepswerf. Zonder toch? Dat is politiek. Zo is dat. Daar werken 2000 man. Want dat uh, gaat misschien wel voor, hè? Zijn ja. in Ditsem. We zijn in Ditsem, Ja. Zo. allerbest. best. Heel erg bedankt Om, uh, voor het overvaren, ja. Jan. Best rij. Cheers. We zijn er eind verderop inmiddels, hè? Ja. Bij Nansen. Iets ten westen van Delfzijl? Ja, een beetje noordwesten van Delfzijl, ja. Dus Nansum, ja, dat zijn ook wat kleine huisjes aan de dijk. En, en verderop nog een kleine wierde met, met ook wat huisjes. En verder, ja, niks, stilte. Een dijk, schapen, een dijktrap. Ja. En dat is het. Een trap? Zullen we ja. eens uh, opgaan? Ja. Want uh, we willen naar, naar het water, hè? Ja. Naar de Eems. Ja. Laag water, hè? Hartstikke laag water. Zover we kunnen zien, is, uh, ja, is het slip. Zo, er is naartoe. Ja. Hey, wat was dat? Het was een uh, uh, wulp. Een, bulb, hè? een ja. wulp, hè? Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Die zit hier natuurlijk voor ons. We kunnen het niet zo heel goed zien. Dit is wat mistig vandaag. Dan gaan we weer uh, de dijk af aan de waterkant. Nou, dan staan we toch aan de rand van, uh... van het slijk. <laughs> ja. Het gele, grijze slijk. Ook nog weer met wieren en met zo'n bruine afzetting erop. Een beetje ijzerachtige afzetting. Het is heel laag water, zie je? Ja. Zover we kunnen kijken is het, ja. uh, is het water weg. Is het hier ja, die slijkbodem met, met allemaal ja, waterplasjes ertussen... Eindeloos landschap. We staan hier eigenlijk aan het, aan het begin van jouw boek. Het lied van de Eems. Je bent voor je boek stroomopwaarts gegaan. Op zoek naar de bron. Waar ligt die precies? De bron ligt uh, in de buurt van Bielefeld. In een uitloper van een Teutelburgerwoud. Daar ontspringt hij. Daar ontspringt hij. Ik fietste al een hele tijd langs die Eems die alsmaar een smallere beek werd. En het is daar heel bosachtig en zanderig. Dus met duinen, heuvels, uh, veel bomen. Dus je moet ook steeds goed kijken van waar loopt die eigenlijk. En het laatste stuk heb ik gelopen. En dan komt er ook een bord, die kwellen der Eems. De bron van de Eems. En uh, toen liep ik nog een stukje verder... En dus je hebt al die bomen en ook omgevallen bomen en eh, brandnetels... En, en maar ook, ook allerlei struikgewas. En dan zie je er een heel klein beetje. En op een gegeven moment zie je helemaal niks meer... behalve een hoop dorre beukenbladeren. Bruine, verdorde beukenbladeren. En daar glinsterden drupjes. Glinsterende drupjes. En dat was het begin, dus die... Druppels water die kwamen uit de bodem naar boven. Ik vond het heel ontroerend. Waarom? Omdat ik die Eems ken bij de Monding. Daar dat is die heel breed. De Wester Eems en de Ooster Eems. Dat is die, denk ik, wel 15 kilometer breed. En dat het begint met een waterdrupje. Zoals het leven ook met niks begint. Met een... Drupje sperma. En dat wordt dan later een mens of zo. Zo is dit een drupje water. En dat wordt later een hele brede rivier. Wonderbaarlijk. Het lied van de Eems: Van Monding naar de Bron. Hoe klinkt dat lied van de Eems? Er zijn heel veel uh, ja, liedjes over, ja, over de vissers. En over hoe mooi de Eems is. Er zijn heel veel, ook een beetje van die heimatachtige liedjes. Van de, die Eems is zo prachtig en zo schön en zo. In Duitsland hebben ze heel veel van die liedjes. Maar ook uh, ja, Staal, de Groningse zanger, heeft een prachtig lied over de ganalenvissers. Genoot, zo klonk het vrouwger in de stroten. Nou, dus dat, dat is ook hier, hè, de ganalenbootjes de ganale op de Eems. Mooi, hè? Prachtig. Daar gaat-ie. Ja, vlak prachtig. Een wulp hier vlakbij. Ja. Oh, zo droevig. Door die mist. Ja. Het lied van de Eems van Aafke Steenhuis is verkrijgbaar in de boekhandel. Zij heeft de rivier ook vastgelegd in schilderijen. En in Galerie Hop in Delfzeil is nog tot begin januari een tentoonstelling van haar werk te zien. Het Allegro uit het Grand Duo Opus 26 van de pools Roemeense pianist en componist Karel Mikula. Hey, onze knoppen doen een beetje raar. We hebben allemaal nieuwe apparatuur hier in het bos. En uh, ja, die knopjes zien er net iets anders uit dan de vorige knopjes. Uh, houden we het zo? Nou, het is, uh, het is nieuws. We gaan naar het Vroege Vogels Nieuwsblok. Het gaat niet goed met onze zwart-rood gestipte lieveheersbeestjes. Ze dreigen uit Nederland te verdwijnen, terwijl de rood-zwart gestipte het juist heel goed doen. Dat blijkt uit onderzoek van twee Wageningse entomologen. Het gaat om het twee-stippelig lieveheersbeestje. Was het insect vroeger voornamelijk zwart met rode stippen? De laatste 30 jaar is rood met zwarte stippen weer helemaal in. Volgens de onderzoekers heeft het te maken met de opwarming van het klimaat. Zo kunnen de rode beestjes makkelijker omgaan met hoge temperaturen... dan hun zwarte broertjes. Die raken sneller oververhit. Nog zo eentje... Van de lieve heersbeestjes naar een van de grootste rotbeesten, de steekmug. Volgens de Wageningse entomoloog Sander Koenraad was er in de maanden oktober en november sprake van een gigantische muggenexplosie. Zo werd in die periode meer dan de helft van het aantal muggen van het jaar gevangen. Dat wordt gemeld door de website natuurbericht.nl. De muggenexplosie heeft vooral te maken met de weersontwikkelingen. Zo hadden we een warm, droog voorjaar, een vrij natte, koele zomer en een Vrij warme nazomer. De najaarsmuggen zijn overigens erg sloom. Dat komt door hun licht gezwollen wittige achterlijf. Daar hebben ze hun vetvoorraad. Dat maken de muggen aan door zich kort voor de winterrust vol te stoppen met suikers uit nectar. De auto. Tja, het was toch wel de week van de heilige koe en van het lekker hard rijden, omdat het kan, van minister Schultz Verhagen. Van verkeer mogen we in de loop van volgend jaar op een groot deel van de snelwegen 130 rijden. Kijk, ook de roodborstjes buiten, de buitenmicrofoon die protesteren. Op de wegen rond de grote steden stijgt de maximumsnelheid van 80 naar 100. Milieudefensie is woedend. Volgens de beweging zorgt de maatregel voor extra uitstoot... en is dus slecht voor onze luchtkwaliteit en voor het klimaat. De minister is het daar niet mee eens. We vroegen Huip van Essen van Milieuadviesbureau CE Delft... wat de gevolgen zijn van het harde rijden. Termijn effect is natuurlijk al heel veel gezegd. Hè. Het verkeer onveiliger wordt, dat de geluidsvinden vergroot, dat de luchtkwaliteitsproblemen geërgerd. Uh, wat denk ik minst zo belangrijk, is dat het ook uh, eigenlijk helemaal haak staat op de lange termijn doelen als het gaat om klimaat en energie. Uh, we zijn als Nederland eigenlijk al een land wat enorm afhankelijk is van fossiele energie. Per euro die we verdienen eh, gebruiken we veel meer fossiele energie dan heel veel andere landen. En door harder te gaan rijden op snelwegen eh, worden auto's zo'n 10% onzuiniger. En worden we ook gewoon nog veel afhankelijker van die fossiele energie. En dat is denk ik ook economisch gezien niet verstandig. Goed nieuws. Foie gras en paling eten in de dierentuin... Ja, dat klinkt raar, maar tot voor kort was dat mogelijk. Dankzij de campagne Wakkere Kantine van Wakker Dier is dat nu verleden tijd. Veel dierentuinen hebben hun kantine diervriendelijk gemaakt... en hebben alleen nog maar biologisch vlees en vis met MSC-keurmerk in de vitrines liggen. Ook worden er meer vegetarische producten aangeboden. Het Dolfinarium voert zelfs niet alleen haar klanten, maar ook de dolfijnen en andere dieren duurzame vis. En nog een nagekomen berichtje, ook bouwonderneming Bam is wakker geschud na de campagne van Wakker Dier. De bedrijfskantine schakelde over naar diervriendelijke soep, eieren, zuivel, snacks en vis, en is daarmee in plaats van een kiloknaller een wakkere kantine geworden. En daarom gaan die schatjes natuurlijk ook zo verschrikkelijk hard. Bam! Een ontdekking. Te weinig licht, te veel gras, verstoring door de mens. Nog steeds zijn wetenschappers er niet uit waarom het niet goed gaat met de jeneverbes. De struik verjongt zich nauwelijks meer en dat al decennia lang. Onderzoekers uit Nijmegen lijken nu toch het antwoord gevonden te hebben. Het is de bodemverzuring. Hierdoor wordt calcium steeds meer verdrongen door aluminium... en daar kan de jenever best slecht tegen. Waarom het zo lang geduurd heeft voordat dit werd ontdekt... vragen we aan onderzoekster Esther Lucassen. In principe is het vreemd dat het zo lang geduurd heeft... want de effecten van zure regen... De effecten hebben voornamelijk in de jaren 70 tot 90 plaatsgevonden. Die zijn eigenlijk al, al best lang bekend. Voornamelijk dus in heideterreinen, dat zijn kalkarme treinen... die dus ook heel gevoelig zijn voor zure regen. En in dit type terreinen komt die in ook voor. En Het effect van zure regen is voornamelijk onderzocht op kruiden... in, in die heideterreinen en eigenlijk niet, niet aan die in En we zijn dat nu voor het eerst gaan onderzoeken... omdat er geld beschikbaar is gekomen. Maar dan weten jullie nu ook wat je eraan kan doen... Ja, dat weten we inderdaad. Er is geen zure regen meer. Maar de bodem die herstelt zich niet uit zichzelf. Dus wat je wel kunt doen, is die bodem te bekalken. En daarmee hef je het effect van zure regen op. En de bomen hebben in dat geval geen last meer van aluminium. De zee. Het zijn niet alleen grote hoeveelheden plastic die de oceanen vervuilen, maar ook... Huisraad. Door de aardbeving en het tsunami in Japan is 20 miljoen ton aan meubels, koelkasten en andere rommel in zee terechtgekomen. En dit drijft nu richting Hawaii. De verwachting is dat de spullen in eh, december deze maand aanspoelen op de Midway-eilanden tussen Tokio en Hawaii. Volgens Marcus Eriksen van de Plastic Soup Foundation is dit puin schadelijker dan een olieramp. Uitgezocht moet nog worden of er radioactief materiaal tussen zit. Maar zeker is wel dat het koraalrif voor de kust van Hawaii... grote schade zal oplopen, al dus Eriksen. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Freshman on Main Street met een slokje op je ziet hem daar lopen. Dronken en zwalkend en het verkeer ontregelend. Uit de orkestsuite Alma Mater van Amerikaanse componist Leroy Anderson. Het bedrijf TerraCycle recyclet ingezamelde pennen... Die pennen kan je als school of bedrijven insturen en voor elke pen krijg je dan 2 cent. Dat geld genereert TerraCycle weer uit sponsoring door bedrijven die bijvoorbeeld pennen produceren. Nou, dat klinkt uh, mooi en ambitieus, maar levert dat ook echt wat op. In Amerika is er op deze manier 3 miljoen dollar naar goede doelen gegaan. Verslaggever Rolf Hartogensis bezoekt het eerste succesvolle Nederlandse project op een school in Rozenburg. Dit dus zijn allemaal pennen? Ja. ja. <lacht> Hoeveel zijn het er, jongens? Nou, we weten. Oh, duizend, ja, duizend, ja. Jullie zijn gewoon overal gaan inzamelen? Ja. ja. Soms ook lekker langs de buurt. Vragen of ze willen helpen. Van deur tot deur. Heeft u nog een pennetje voor me? Ja. Roy en Kilian, jullie zijn twee leerlingen van de Rozenhorst, de basisschool ja. in Rozenburg. Zoveel pennen. Hoeveel pennen hebben jullie in totaal ingezameld? Ja, nu al dat we al echt ingezameld hebben bij, uh, bij de pennenactie van de meneer, hebben we denk ik al ja, 20.000 pennen uh, gebracht. En dan uh, zonder deze. En staan er nog bij, uh, bij juf, juf Marie staan er nog, uh, nog twee dozen. Niet normaal. Ja, luister. Shh. Luister. Goedemorgen, als, uh, allereerst. Mijn naam is Ethan Boosman. Ethan, uh, ik ga jullie wat vertellen vandaag over recycling. Wat is dat nou? Laat ik eerst even iets laten zien. Ik heb een foto gemaakt van een supermarkt. En wat zie je hier nou allemaal? Wat zien we allemaal op dat... Uh... Oh. Zakjes. Zakjes, heel goed. Al die producten die we gebruiken, die we in de supermarkt kopen, die zitten allemaal in plastic verpakt. Waar komt dat nou eigenlijk allemaal vandaan? Met een mooi woord, noem maar dat. Wat staat er bovenaan de. de... Grondstoffen. grondstoffen. Weet iedereen wat grondstoffen zijn? Nee. Oh. Nee. Ik hoor ja, ik hoor nee. Wie gaat het mij uitleggen? Grondstoffen zijn een soort van uh, plastic dingen die uit de grond komen. Oh, dat valt en, da en, daar en daar maken ze weer plastic en andere dingen van. Wat is TerraCycle? TerraCycle is een jong Amerikaans bedrijf, een innovatief bedrijf. En wij zijn gespecialiseerd in het recyclen en het upcyclen van niet of, of moeilijk recyclbaar afval. Dus dan moet je denken aan kauwgom, dan moet je denken aan de pennen, dan moet je denken aan de chipzakjes, de drinkpakjes. Wij organiseren landelijke inzamelingprogramma's uh, en dan gaan we een bepaalde afvalstroom gaan we inzamelen... Uh, over het hele land en dan kunnen scholen, bedrijven... en in sommige gevallen huishoudens kunnen daar gratis aan deelnemen... schrijven zich in op onze website, klikken wat ze willen, op de website wat ze willen inzamelen. Zijn het pennen, zijn het chipzakjes, zijn het uh, de, uh, de kauwgom? Dat sturen ze naar nou ons op en dan maken we daar nieuwe producten van. Ethan Boosman van het bedrijf TerraCycle. Het is een bedrijf. Ja. Dus met een winstoogmerk, Dus alle idealisten gaan roepen ja... Dat zijn gewoon slimme mensen die, die hier geld aan verdienen. Dat noemen ze ook wel eens greenwashing. Nou, ik vind dat greenwashing uh, klopt. We verdienen geld en daar zijn we ook niet... Uh... Oh, jij noemt het ook greenwashing. Nee, ik noem het geen greenwashing. Greenwashing is een kwestie van mening. Greenwashing, kunnen mensen altijd zeggen... dingen zijn greenwashing, ik geloof het niet. Het punt is, wat wij doen, en dat is, wij zijn heel transparant... wij organiseren die uh, inzamelingsacties, wij maken er nieuwe producten van... En ja, hoe betalen we dat? We worden gesponsord door grote merken. Dus om een voorbeeld te noemen, in Nederland zijn we, uh, zijn we gestart met het inzamelen van alle soorten schijfwaren. Er zijn verschillende grote fabrikanten die, dat, uh, uh, die schijfwaren maken. BIC uh, in Europa heeft gezegd, dat willen we graag, uh, willen we daar aan helpen. Wij, wij zijn al heel duurzaam, maar dan zitten we nog steeds met een probleem. Uiteindelijk is die pen leeg, na lange tijd... En ja, dan verdwijnt het. En wat doen we dan? Dat hebben we niet in de hand. Nou, dan komen wij erbij kijken en zetten we zo'n uh, zo uh, programma op. Het zou greenwashing bijna zijn als een merk zegt van... ja, weet je wat, we willen onze merknaam er wel aan geven... maar dan moet je ook alleen maar onze uh, afval inzamelen. Dat is dus niet het geval. Ik ben niet zomaar hier op deze school... want jullie zijn wel de school die de hele wereld nu al kent. Iedereen binnen het bedrijf die kijkt wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben zoveel pen ingezameld... Meer dan 20.000 pennen. Als je ze allemaal op elkaar zou zetten... Iedereen weet wat, wat dit is? Dit is de... De Eiffeltoren. Als je al die pennen op elkaar zet en er een grote toren van maakt. Negen keer de Eiffeltoren. Zoveel hebben jullie allemaal ingezameld. Je kan toch niet zomaar... Hoe blijven al die pennen dan eigenlijk staan? Voor de Eiffeltoren. Het blijft een hele dure business. En nog steeds, jammer genoeg, is verbranden uh, brengt meer op. Dus nog steeds wordt een heleboel verbrand. En nog steeds jammer genoeg is er heel veel business voor ons. We maken ons ook dus eigenlijk geen zorgen. Uiteindelijk wat we hopen is uh, tegen beter weten in... dat het uiteindelijk niet meer nodig is, dat alles wordt gerecycled. Want alles is te recyclen. Het is echt allemaal mogelijk. We zijn al niks tegengekomen wat niet gerecycled kan worden. Als je... Ja, maar dit, dit zeg je niet als bedrijf. Ik vind het heel goed dat, je, dat jullie een goed en verantwoord bedrijf zijn. Maar zoiets roep je niet, want dan roep je eigenlijk van... Ik zou het liefst hopen dat mijn bedrijf niet bestaat. We, we, we kunnen het zeggen, want we weten uiteindelijk dat het jammer genoeg dat het niet, uh, in ieder geval niet op korte termijn zal gebeuren. En kijk, als, we, als wij van afval ons geld kunnen verdienen, dan kunnen we tegen die tijd wel weer iets anders opzetten en iets anders uh, geld mee verdienen. Dat klinkt arrogant. Ho en misschien is dat ook zo. Maar nee, voorlopig is er zoveel afval. En dat is ja, dat moet ik zeggen, dat is heel jammer. Maar er is voorlopig is er zoveel dat we nog steeds uh, voldoende hebben om ons geld mee te verdienen. Bent u dan ook in geïnteresseerd om alle pennen binnen uw bedrijf of school uh, te gaan inzamelen en om te zetten in geld voor een goed doel? Informatie over het project vindt u via onze website vroegevogels.vara.nl. Van de Spaanse gitaarcomponist Francisco Tarega, uitgevoerd door Xavier Coll. In de omgeving van Schiphol wil staatssecretaris Joop Atsma van Milieu ganzen laten vangen en vergassen als ze het vliegverkeer in gevaar brengen. Hij wil daar zo snel mogelijk toestemming voor van de Europese Commissie. Dat was de reactie van de staatssecretaris... op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de noodlanding van een toestel van Royal Air Marok in 2010. Daarover praten we straks uitgebreid met ganse-expert Dirk Tanger. Maar we willen eerst de staatssecretaris zelf horen. Joost Huizing praat met Job Atsma. Stel nou dat er mogelijkheden zijn om die dieren weg te krijgen, anders dan schieten of vergassen? Ja, kijk, alles wat je kunt doen om uh, ganzen van Schiphol naar een andere locatie te brengen, dat moet je proberen. Dat is ook al geprobeerd overigens. Het probleem met ganzen is, dat is, en wat dat betreft zou je zeggen, niets... Menselijks is hun vreemd. Ze zoeken natuurlijk altijd het mooiste plekje op. Ja. Een plekje met het meest malse gras. Daar waar het goed toeven is. Nou, dat, dat, dat doen wij soms ook. En dat doet de gans ook. Pogingen om de ganzen ergens anders naartoe te lokken. Bijvoorbeeld door een uh, ganzenforageergebied uh, te creëren. Waar dus het gras nog net iets groener is. Die uh, zijn tot nu toe niet gelukt. Het is ook heel lastig. Het is ook weer barstig die materie. Ik heb dat hier in mijn eigen omgeving ook gezien. Het zijn ook gebieden met heel veel ganzen. Ja, en als je dat, in Friesland. dat dus op de grens van Groningen en Friesland... en dan met name uh, tegen de waterkust aan... maar je ziet ook elders in Friesland, zie je ganzen, forageergebieden. Ja, op het moment dat het gras daarop is... en neem voor mij aan dat het soms echt uh, helemaal zwart is, de grond... dan denken ze niet van bovenaf kijken naar beneden. Uh, hier mag ik niet komen. Nee, dan gaan ze naar de buren. En dat is natuurlijk wel het probleem. Een gans laat zich moeilijk sturen. Zeker niet als het om uh, dergelijke grote aantallen gaat. We hebben het over de tienduizenden ganzen. Alles is al geprobeerd, van het onderploegen van de stoppels van het, van het land... zodat de ganzen niks meer van hun garing vinden. Tot en met het verjagen, het inzetten van, van radarapparatuur, met geluiden werken. De jacht is natuurlijk geprobeerd. We hebben eieren ingesmeerd, we hebben eieren geschud. Nou, dat laatste vind ik eigenlijk bepaald niet diervriendelijk. Zeker niet als je kijkt dat er ook dieren zijn die zich letterlijk doodbroeden... als het niet uitkomt. Dus ik, ik heb liever dat je dan aan de voorkant iets proberen te doen. En dat, dat kan zijn de beheersjacht. Maar de aantallen zijn zo groot dat we weten dat het nauwelijks meer uh, solaars biedt. En tegelijkertijd wil ook niemand dat zich problemen voordoen... zoals we het afgelopen jaar een paar keer hebben gezien. Met de luchtvaart? Met, met de luchtvaart. Dat is de enige reden. Hè. Dus we hebben de afgelopen twee weken weer vliegtuigen uh, een landing zien maken. Omdat er uh, ganzen op een gans in de straalmotor van het vliegtuig uh, terechtkwamen. Nou, dat is echt levensgevaarlijk. En het zal ons niet overkomen dat er een vliegtuig neerkomt omdat er ganzen in de motor zijn terechtgekomen... waarbij men later zegt, had u daar niets aan kunnen doen in de omgeving van Schiphol? Het gaat om de veiligheid van mensen. En dan gaat het vooral om de vraag, wat is dan de meest adequate methode? En eigenlijk zijn bijna alle deskundigen en wetenschappers er wel over eens... dat dit waarschijnlijk toch, kijkend naar de omstandigheden, het beste is. Uh, alle deskundigen en wetenschappers zijn het erover eens... dat kijkend naar de omstandigheden dit het beste be is, zegt Joop Atsma. Nou, uh, zo'n uh, deskundige hebben wij uh, hier in het kapitaal. Uh, directeur van uh, het landschap Noord-Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie op deze uitspraak van Joop Atsma? Nou, kijk, de problematiek is er wel. Uh, dat is duidelijk. Alleen, ik vind dat de staatssecretaris... Uh, op het moment dat hij zegt dat alles geprobeerd is... Nog vergeet dat in de periodes dat de ganse trek van met name grauwe Gansen... naar Schiphol op zijn hoogtepunt is, en dat is in de graanoogsttijd... dat er dan nog allerlei plekken zijn waar ze naartoe gelukt kunnen worden... juist door niet onder te ploegen of juist geen jachten hebben. En dat is in de buurt van Schiphol. Dat is op 5 à 10 kilometer van Schiphol... waar de vliegtuigen totaal geen last hebben van die vogels. Toch hoort het tot het beleid om daar ook te verjagen en uh, snel onder te ploegen. Of laat ik het zo zeggen, de boeren mogen er doen wat ze willen... Je zou moeten afspreken dat bij de baan in de buurt het voedsel er niet is. Of snel ondergeploegd wordt. Maar juist op een bepaalde afstand het graan beschikbaar wordt gesteld. Het valgraan, dus er wordt wel dergelijk geoogst... Uh, voor de gouden ganzen in... Eind augustus, begin september, wanneer ze massaal uit heel Nederland naar Schiphol gaan. Ja, dat was een samenvatting eigenlijk van ons hele gesprek. Dankjoh. Want dan ga je natuurlijk vragen: wat is straks je oplossing? Nou, dit was het. Maar dan zijn we heel veel klaar. Eerst even naar het probleem. Um, uh, het lijkt nu ook weer een goed uh, koolganzen- en rotganzenwinter te worden. He? Ja, we hebben voor het eerst sinds een aantal jaren, in ieder geval van de rotganzen, weer een hoop jongen terug. Dat wil niet zeggen dat er dus meer komen, want de rotganzenstand nam af. Maar deze aantallen lijken erop dat ze weer een jaar of twee de populatie op niveau blijft. Ja, um, Dus de, de, komen ze, de komende week komen ze aan, hè? Of nou, ze zijn al, al? gearriveerd, want we kunnen nu al zien aan de uh, koolgansen... dat ze een leuk jonge percentage hebben. Niet een, een percentage jongen dat de populatie in stand houdt. Dus men moet niet denken dat er nou een groot probleem is ontstaan. 20% jongen, 25% jongen, dat is dit jaar, dat is eigenlijk... Uh, ook het aantal dat ze jaarlijks uh, verminderen door jacht in andere gebieden ja, bijvoorbeeld. Ja. En waar komen deze nu vandaan? Die komen uit Siberië, van allerlei uh, kustgebieden, eilanden vandaan. En via de Baltische Staten met name trekken ze naar Polen en naar Oost-Duitsland en daar vandaan naar Nederland. Ja. En waarom blijven ze hier hangen? Ja, omdat het hier toch wel een lekker klimaat is. We hebben uh, voedsel voor ze, we hebben veel graslanden, veel water waar ze kunnen slapen. En die koolgansen, dat zijn graseters, die komen dus niet bij Schiphol in de buurt... maar die zitten op gras in heel Nederland. Ja, want ons gras is gewoon het beste gras uh, van uh, nou, Noordwest-Europa, toch? Het is niet alleen het gras, het is ook vooral dat we meren hebben... en wateren en grote open gebieden, waardoor die ganzen zich hier prima thuis voelen. Ja. En we hebben ook nog wel wat uh, landbouwgronden, uh, bietenafval is... daar komen de koolgansen ook wat op af. Maar die komen hier op het moment dat alles door de boeren alweer ondergeploegd is. Ja, dus die. die wat, welke horen we hier? Ik denk dat dat een uh, koolgans is, zo te horen. Ja. Ja. Op weg naar dat, uh, ganzen... ja, dat ganzenparadijs dat Nederland is. Hè. Dus eigenlijk kan Schiphol kan ook zijn borst weer uh, nat maken. Nou, dat kijk, kan... die rotgansen die er... zitten langs de kust. Dus dat is geen probleem. Die komen niet bij Schiphol in de buurt. De koolgansen zitten op grasland. Dat is ook niet rond Schiphol. Want Schiphol ligt in een bouwlandgebied, halen we -me meer. 7000 hectare bouwland met nauwelijks gras. Het probleem is alleen in de graanoogsttijd. Dus niks geen uh, opvanggebieden. Je moet dan zorgen dat in die drie, vier weken... dat ze massaal naar de omgeving van Schiphol trekken... zolang je niet iets aan het voedsel wil doen... dus de boeren niet verbiedt gaan te verbouwen... moet je ze weglokken. Omdat ja. de komende jaren er nog steeds duizenden ganzen zullen zijn... die ervoor kiezen richting Schiphol te ja, gaan. Want u zegt duizenden ganzen. De afgelopen jaren uh, is het aantal ganzen enorm toegenomen. Ja, uh, in de zomertijd. Ja, ja. Af, afgelopen... Uh, t, t, v, v, van vier tot zeven keer zoveel ganzen als tien jaar geleden. Ja, Dat blijkt uit het... cijfers van, van Sovon, van ja, het onderzoek. Ja, ja. Er, er worden uh, tegenwoordig steeds meer uh, grauwe ganzen en ook kan deze ganzen broedert in Nederland aangetroffen. En die willen uh, ook wel eens wat anders als gras eten. Dus die gaan in de uh, tijd dat uh, de graanoogst is, naar allerlei uh, graangebieden in Nederland. Dus ook daar halen we meer. Ja. Dat zijn vogels uit de buurt, maar met name ook uit heel Nederland vandaan. Want dat kan je zien aan de halsbanden. Die ik dan aflees als ik daar uh, rond Schiphol en in de omgeving uh, naar die halsbanden aan het zoeken ben. Ja, dus het is een drukte van belang in die periode, ro ja. rond, op en rond Schiphol. En ook alle vakantievluchten die er dan zijn, dus ja. het is ook druk op Schiphol zelf. -zitten, ja, met mensen. Hè? Ja, ja. En Zitten ze nou ook tussen die, want als je stijgt en land, dan zie je op Schiphol uh, tussen die landingsbanen enorme uh, graslanden liggen. Ja. Zitten ze daar nou ook? Nee, nee, nee, nee. ze zitten alleen maar uh, of met name uh, op de bouwlanden waar de boeren geoogst hebben. Ze komen dus niet op de baan. En dat is ook het probleem voor Schiphol, dat je ze daardoor niet kan beïnvloeden. Als ze op de, uh, de terrein van Schiphol zelf zijn, dan kan Schiphol er wat aan doen. Ja. Bijvoorbeeld uh, verjagen en zorgen dat je daar geen waterpartijen hebt. Daar is Schiphol ook mee bezig. En het Air toestel waar nu het onderzoek naar is gegaan. Dat is er een ander probleem. Dat is begin juni ontstaan. Dan is er ruittrek van Canadese ganzen naar het noorden. Misschien wel naar Noord-Duitsland, misschien wel naar Denemarken. Dat is altijd de eerste twee weken van juni. Met name uh, dus op 6 juni is het ongeluk gebeurd. Ja. En dan is het een kwestie van alert zijn. Want dat is een fenomeen wat je niet vanuit Schiphol kunt beïnvloeden. Die komen uit het zuiden, misschien wel uit België. En dat gaat om duizenden vogels die tegenwoordig broeden... maar die voor hun rui van de vleugels, waardoor ze een tijdje niet kunnen vliegen... naar moerassen moeras te trekken waar ze zich veilig achten. Dat is altijd in die periode. Dus ik heb Schiphol dit voorjaar gebeld. Let op, het is 1 juni. De vlucht van de Canadese ganzen gaat weer beginnen. Dus het is ook een kwestie van samenwerken... tussen de ganzenkennis en Schiphol. Ja, want u weet wanneer die ganzenvluchten er aankomen Ja. U, u, u kunt dus echt een, uh, ja, zoals ze dat in luchtvaarttermen nee, uh, noemen... een envelop, een periode ja. geven van jongens, pas dan op. Ja, dat, ja, en dat hebben we dit jaar gedaan. Dat was uh, daarvoor nog niet, maar door dat ongeluk hebben we gedacht... daar moeten we contact over hebben. Want het lukt echt niet om al die ganzen uh, op korte termijn te verwijderen. Dus je houdt het fenomeen, dan kan je beter de alert op zijn... Ja. als dat je denkt dat je door al die acties de, en wat de ganzen kunt bestrijden. En werkt dat? Nou ja, dit jaar is er niks gebeurd, dus dat is een teken. Maar wat doet de verkeersleiding dan met uw informatie? Nou, ik heb begrepen dat ze een signaal hebben gegeven aan de verkeersleiding... maar ook aan de vliegers, dat ze alert moeten zijn... op overdag vertrekkende Canadese ganzen. Maar wat kan een piloot dan? Want hij stijgt op. Er zit een groep gransen in een akkerland omheen. Die vliegen ook op. Hoe gaat dat? Kijk, dit ongeluk is waarschijnlijk veroorzaakt omdat... Dat, dat vliegtuig is op een uh, geringe hoogte, ik geloof vijf of tien meter... in die ganzen gevlogen. Dus die ganzen zijn daar net ergens gestart, ergens vandaan, in de schemering. Hebben niet gezien dat dat vliegtuig eraan komt. Uh, dat betekent dat ze dus uh, op het terrein zelf niet konden zijn geland. Waarschijnlijk omdat ze in de schemering water hebben gezocht. Is allemaal niet duidelijk uit het rapport zijn gekomen. Dat kan ik dus ook niet aangeven hoe het precies is gebeurd. Maar je kan wel zeggen, wat er overdag wordt uh, gezien... Dan kan er een ukase uitgaan vanuit Schiphol van die baan even niet gebruiken want er vliegt een groep Canadese ganzen en ja. dat wordt ook gedaan. Ja. Um, even nu naar de oplossingen. Er kwamen al een aantal punten ja. voorbij, maar ik wil ze toch nog even horen. Eén ding is dus goed contact tussen ganzenexperts en luchtverkeersleiding en piloten, ja. zodat u ze kunt waarschuwen. Ja. En daar kunnen piloten dan rekening mee houden. Ja. Maar iets anders is die waterpartijen. Op het terrein van Schiphol bevinden zich grote Water. Nou, niet groter, maar hier en daar voor de waterbeweging hebben ze wat water aangelegd. En ik heb begrepen dat ze dat versneld aan het wegwerken zijn. Omdat ja, ja. dat inderdaad niet alleen die trekkende ganzen kan aantrekken. Maar ook ene en andere vogels. En een van de redenen dat er dus uh, uh, wat aan de gans wordt gedaan... vindt minister Asma, is ook dat er andere vogelsoorten zijn. Er vindt te vaak iets plaats ja. met ongelukken. Maar zo'n gans is het de grootste probleem ja. omdat die die, die, die waterberging, waarom, waarom is dat op Schiphol? Is dat bluswater of nou, dat, van het groeien van het gras? Nee, nou, dat, dat laatste niet. Het is met name omdat als het regent, moet het water ergens snel heen. Okay. En, uh, maar goed, Schiphol weet ook dat dat niet kan blijven. En er wordt aan gewerkt. Zo goed als dat nu ook een spoor is... om in de omgeving van uh, Schiphol geen nat natuur meer te hebben. Omdat dat weer een broedplek voor ganzen kan zijn. Ja. Wat natuurlijk vanuit natuurorganisaties betreurd wordt. Omdat we denken dat er in die gebieden geen gans hoeven op te groeien... door allerlei voorzieningen te treffen. Maar die natte natuur is weer nodig... om allerlei zeldzame moerasvogels of dieren te helpen. Ja. Maar dat is een discussie die we elders voeren. Dus u zegt uh, contact tussen ganzen, mensen en vliegers... Uh, waterpartijen weg, die natte natuur... eigenlijk minder gansvriendelijk maken, ja, of veranderen. Ja, en wat de boeren verbouwen rond uh, dat, Schiphol. Dat is de belangrijkste. Uh, wat moet daar veranderen? Nou, eigenlijk is het zo dat met de boeren moet worden besproken... van waar je versneld uh, voedsel onderploegt, zodat de ganzen daar niet heen trekken. En op andere plekken... in Nogreven. Want er wordt geoogst? Ge ja, in uh, de graanoogst, uh, half augustus begint die. En die kan tot begin september doorgaan. Al, dan valt de graan op de grond. En de ganzen komen van heinde en verre maar ook uit de buurt... om daar dan uh, de, dat graan op te eten. In de oktober en november heb je de bietoogst. Daar komt heel veel voedselrijk uh, voedsel vandaan voor de ganzen. Ook dat moet je rond Schiphol snel ploegen. En dat uh, gebeurt nu niet? Nou, Bijvoorbeeld, week heb ik gezien hoe 500 rietganzen niet naar het noorden gingen naar de Wijkenmeer, maar naar het zuiden rond Schiphol. Daar is denk ik ook een van de uh, oorzaken van weer een ganzenbotsing. In de Wijkenmeerpolder hebben de boeren eerder geoogst als andere jaren. Ja. Hebben het landwerk eerder kunnen doen, zodat daar geen voedsel meer was. Dus trekken ze naar het zuiden. Als je met de boeren in de Wijkenmeerpolder kan afspreken... dat daar later wordt geploegd, en weet ik wat voor... Afspraken te kunnen komen over vergoeding of zo. Dan, dan dek je, dan, je als het ware minder goed de tafel ja, voor, want voor de ganzen? De voorgaande jaren zaten die ganzen in de wijken meer, dus buiten de probleemgebieden van Schiphol. En hebben de boeren daar oren naar? Nou ja, die krijgen te horen van uh, opvanggebied en weet ik wat, maar dat is het niet. Het gaat om een korte periode van uh, voedsel dat ze kunnen laten liggen. Ze hebben geoogst, niks aan de hand. En er zijn wel problemen dat dan weer wintertarven uh, moet worden uh, gezaaid en dat kan alweer gegeten worden. Dan ga je kijken of dat een vergoeding is. Uh, moet opleveren. Ja. Want die vliegveiligheid staat voor ons ook boven ja. water. En schip verdiend zijn. genoeg, dus die kunnen er best nog wat geld voor. Nou, ogen. als er een ongeluk gebeurt, kost het zoveel ja. dat je denkt... dit is een voorinvestering. Dus u zegt, uh, er zijn problemen, maar dat afknallen en vergassen... er zijn echt nog heel goede alternatieven. En die zijn niet allemaal benut. Nee, sterker nog, de komende jaren moet je dit doen... want dat andere zal niet meteen tot resultaat leiden. Nee. Uh, en nu? Gaat Joop men dat uh, opvolgen, denkt u? Geen idee. De, Tweede Kamer is er. de meerderheid van de Tweede Kamer is ook voor uh, alternatieven, hè? Nou, dat is mooi, maar dat zou dus betekenen... dat we versneld met de, de boerenorganisaties aan tafel moeten... om met hun te bespreken wat eraan vastzit... als dat voedsel blijvend op het land uh, ligt, of wat langer. Uh, maar dat lijkt me heel goed om te doen. En er moet dan ook meer onderzoek zijn, uh, ja. experimenten om te kijken of je ook in andere delen van rondschipel dat kunt doen. En ik ben ervan overtuigd dat dat ganse weglokt... en dat daardoor het aantal baankruisingen, kortom het aantal risico's, verminderd kan worden. Dus u zegt, Atma, hold your fire. I've got an alternative. Ja, ja. Dat, dat, dat lijkt me een goede... Okay. <laughs> samenvatting. Dirk Thunen, heel hartelijk bedankt. Dirk Thunen van Landschap Noord-Holland, bedankt voor uw komst naar het kapitaal. Uh, gaan we nog even terug uh, met het geluid van de gans op de achtergrond... naar onze fenolijn 0356711338... met een melding uit het hartje van Amsterdam. Hallo, dit is Maria Koekoek uit de Amsterdamse Watergrasmeer. Ik heb net een half uurtje geleden iets heel geks gezien. Ik woon in een hele rustige woonwijk en zo'n 50 meter bij mijn huis vandaan... Uh, zag ik een grote bruine vogel uh, in gevecht met een ekster. Dat was midden op straat. Ik dacht eerst, dat is een mantelmeel, die grote bruine vogel. Ik kijk nog even wat beter en Dat is een buizerd. Dat vind ik echt een hele bijzondere waarneming, om een buizerd te zien midden in Amsterdam op straat in gevecht met een ekster. Kijk, dat zijn de waarnemingen. Blijft u vooral bellen 338. Op onze website vindt u alle informatie over ons programma... en de dagelijkse blog van VN-klimaatrapporteur Bas Eikhout. Wij hoorden hem eerder in onze uitzending vanaf de Klimaattop in Durban. Na Tina Overtee van de VPRO met het jubileum van 50 jaar Jaap Ede Kunstijsbaan. Arten Casey, weet u het nog? Tot volgende week.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 Vanavond, 9 uur. Wat weten we dan nog meer niet? Het Sinterklaas-effect in Holland Doc Radio. Wat is er echt? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, ik kon mijn buren bijna elke avond horen. Uh, geschreeuwen, slaan met deuren, schoppen, uh, huilen. En het werd steeds erger. Op een gegeven moment had ik iets van, nu is het genoeg. Ik moet iets doen. Anders komen die twee er samen niet uit.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 Nu overal te koop. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Kijk op blue.nl. Dit is Radio 1.